Nieuws van 1 uur. Christian met het... De inwoners van Ede hebben tegen invoering van een koopzondag gestemd. Drie voorstellen werden in een referendum allemaal afgewezen. Er komt geen koopzondag in de hele gemeente. Ook niet alleen in het centrum van Ede. En ook niet alleen bij bouwmarkten en supermarkten. Opvallend was dat inwoners van de stad Ede in meerderheid voor waren. Maar dat de voorstellen werden afgewezen... doordat enkele dorpen massaal tegenstemden. Het referendum was raadgevend. Dat betekent dat de gemeenteraad het laatste woord heeft. De christelijke partijen hebben erin. Een meerderheid. Premier Rutte voelt er niets voor om de plannen voor het nieuwe belastingstelsel nu al openbaar te maken, zoals de oppositie heeft gevraagd. Als je het stuk publiceert, wordt het kapot gescheurd, zegt hij. Onder meer CDA en SP hebben gezegd dat ze pas met het kabinet willen onderhandelen als het plan openbaar is. Geen achterkamertjespolitiek, zei SP-leider Roemer. Maar volgens Rutte heeft het plan alleen kans van slagen als het juist wel in achterkamertjes wordt besproken. Het kabinet heeft steun van een deel van de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De komende dag houdt de Tweede Kamer een debat over de gang van zaken. Sint Eustatius wordt onder verscherp toezicht gesteld van het Rijk... Het Caribische eiland moet van minister Plasterk binnen een week met een bezuinigingsplan komen. sint Eustatius is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Het eiland met nog geen 4000 inwoners heeft een tekort van 900.000 dollar. En dat wordt nog veel meer als het bestuur zijn plan doorzet om de ambtenarensalarissen te verhogen. Plasterk maakt zich ook zorgen over de bestuurscultuur op het eiland. Zo heeft de gedeputeerde van Financiën zonder goedkeuring te vragen een familielid benoemd tot hoofd van de afdeling Financiën. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot 9 graden. Daarna een zonnige dag met later in de middag wat stapelwolken. Maar het blijft droog. Door 22 tot 26 graden. Vrijdag kan het 30 graden worden met later op de dag kans op onweer. Dit was het en het? Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. CFM. In 2015 al 25 jaar. Live. We Met nu de nacht.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 Thank la... you. et puis écrit.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 Spring Ze liggen mix fantastisch, s'il y a Oh, er oh. Elke beurde mij. sai Je suis Oh, je parle un petit peu français. En Nederlands.' I really want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 to myself tomorrow, Boy You can tomorrow. all